Uur. Jeroen van Kam met het NRS In Amsterdam hebben duizenden mensen gedemonstreerd. Onder meer tegen de coronamaatregelen. Sommigen droegen borden met teksten als... Wanneer wordt de politie wakker? En Freedom for all. Ook in verschillende steden in Frankrijk gingen mensen de straat op. Daar is de coronapas het doelwit. Er zijn duizenden mensen op de been. In Parijs zijn ongeregeldheden gemeld. Eerder werd ook gedemonstreerd in de Australische steden Sydney, Melbourne en Brisbane. Er waren hier en daar wat opstootjes. En er zijn zo'n 60 mensen opgepakt. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 5323 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er zo'n 1100 minder dan gisteren. Er liggen nu 504 besmette mensen in het ziekenhuis, 27 meer dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 116 op de intensive care. Eerder vandaag was het RIVM voorzichtig positief over de coronacijfers. Het instituut zegt dat de recente aanscherping van de coronamaatregelen... na een explosieve stijging van het aantal besmettingen in de nachthoreca lijkt te werken. Epke Zonderland stopt met turnen. De rekstokspecialist hield na zijn mislukte kwalificatie op de Olympische Spelen in Tokio de deur. Naar het WK in oktober nog een bankier, maar hakt de knoop nu toch door. De 35-jarige Zonderland is drievoudig wereldkampioen en won op de Spelen van Londen goud op de rekstok. Het is goed zo. Ik weet niet of het mooier dan dit gaat worden. Ik denk het niet, zegt hij in een gesprek met de NOS. De Nederlandse voetbalsters hebben op de Olympische Spelen gelijk gespeeld tegen Brazilië. Het werd 3-3. Oranje gaat met vier punten aan kop in de pool. De hockeysters hebben hun eerste wedstrijd van de Spelen gewonnen. Tegen India werd het 5-1. En de estevette zwemsters plaatsen zich zonder al te veel problemen voor de finale van de 4x100 meter vrije slag. Die is vannacht om kwart voor vijf. Het weer, vooral in Limburg en Brabant, regent het. In de loop van de avond en nacht trekken de meeste buien over het noorden en noordoosten van het land. Morgen eerst regelt zon, maar smiddags opnieuw regen en onweersbuien. Het blijft warm, 23 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, bij knoop het Rottepollerplein, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, ZZZ. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Dit is Rock'n'Roll Radio. Snel, maar in de gel, ik moet er uit. Oh, ik ben me vrijgesteld ga ik door het geluid. Yeah, ik leef maar één keer, dus weet ik wat ik doe. Maar mama gil bijna, ben je levensmoer? Raamje maar gaan en yes I love you too. Dus ga ik op mijn bike, na de eerste bar. We stellen whisky on the rocks, maar hij nog in de Stout. Want als ik jou zie staan, krijg ik het spaans benadeeld. Yeah, te shaken op mijn benen, maar crazy in mijn bowl. En jou zie ik straks straks een rock'n'roll. Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout. Fout. Want als ik jou zie staan, krijg ik het spaans, benauwd. Yeah, staat er zeker op mijn benen, wat crazy in mijn wal. En jou zie ik seks, drugs en mack en roll. Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout. 24 uur per dag, hete zomerhits. Vandaag zonder hetzelfde weten, heb ik je hart wat pijn gedaan. Je hebt het mij niet eens weten Maar weet die tranen uit je ogen en kijk me niet zo droevig aan. Want je zien halen, nee dat kan ik niet.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 Soms wat pieken.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 Dus sla je vleugels uit Het is nu echt. Het joggler, la camisa small, como la dieta keto. Por si me controlo y me quedo quieto, que quiero comerte todo eso completo. De culo me volvió un teko. Micro, dosi, rola, oxí, besando solo había otro sí. Ya yo le di la posí. Me con el mar ese, y que es fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, amé. Ah. Maak je naambaar waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Wen naar Frans en zet hem op 106,9. 106,9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomer. Oké, okay, hier sta ik dan. De wind om mijn haren. Mijn vingers over de snaren. Mijn hart lijkt op de golven. Daar. Misschien ken je het gevoel dat je iemand ontmoet, dat alles verandert in een roze goed. Je bent bij alles, je hoort het goed. Luister naar Brian Voet. Ik wil jou vertellen waar ik voel. Liefde lachten en verloren. Door jouw ogen en je lachen, je wil beschrijven wat ik zag. Zoiets van dat kan mij nooit overkomen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 Hij is geen regen, ik wil het even uit. Zet je radio in het zand. Dit is die FM Zandvoort. Zandvoort. Er is altijd iemand die toch van je houdt En zie hoe mooi de mensen zijn Je voelt het als je hart maar open staat Kom en leef je leven als een bloem die openlaat. Kom, geef wat kleur aan je leven Je hebt zoveel te geven door gewoon jezelf te zijn Dit is ons moment Ga nu niet te van het leven.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 Yeah. Spendend in de the tijd en ik go. Hard. Bleed voor de fan, doe ik zo so hard. Ga maar money op de bayer, joes maar. Mommy, ik test voor die bank bankroom. AMG, dat is tempo. Uw je telefoon, zeg je je apps. Slang maar bagger, wat je bent, boos. Die handy mag wel, baby. Kan dingen typen over babies. Kan je dingen zeggen, maar ik weet niet. Voor je bepaal, maar ik denk niet. Money plakker en money op de bank. Je wordt weten wat ik heb, ik zie je denken. Wow. We komen altijd boos in de lente. Perfecte weatden voor de lamp. Kom online, baby,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 De zomer is jouw keuze, ZFM. De jaren gaan voorbij. Alles wat er is gebeurd, even slikken, niet gedrukt En door met wolven, moed. Alles gaat zo snel.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 Is wat wij er zelf. Mee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 liefde gekend Tot de avond valt en ik samen met jou dromen uit Laat The Hele zomer lang. Zandvoort als bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. Ja, la, la, la, la, la, la, la. Ja, la, la, la, la, la, la. Ja, la, la, la, la, la, Ja, la, la, la, la. Jij doet al een tijdje zo anders...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 Is het echt?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 Een beetje je het eventjes niet? Of is het? Maak ik mezelf iets wens? Is dat de grootste Ik lig er niet door. Zelf is wijs. Is de grootste fout? Bij die hoort, Denk ik dat ben jij? Mijn hart klopt niet meer. Keer. Je gaat me Voorbij. Het is nu voorbij Je bent weer weg bij mij Ik voel mij alleen Zie jij verdwenen Het is mijn eigen schuld dat je van mijn hart? Of maak ik mezelf iets bij? Dat de de dat Denk ik dat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 Geleefd heb ik niet in de hand, gevoel is sterker dan verstand. Verliefd zijn geeft me vleugels, dat doe jij. Het is. bijna niets meer dat ik mis, mijn hart heeft nog geen ding te wensen en dat ben je. Naast jouw wakker worden, maar door jou krijg liefde, nieuwe kracht. Mijn hart zocht dat ik op je wacht. Ik blijf altijd van jouw dromen. Jouw wakker wilde man. Verliep. Ik heb je nog veel liever Zeg me, zeg me, zeg me alsjeblieft. Dat jij niet zelf de passie zover het ritme van Zierven. Via de kabel op 104.5.